Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Correndon verplaatst dit weekend twee vakantievluchten van Schiphol naar Rotterdam. Dat doen ze vanwege de drukte door personeelstekorten op Schiphol. De luchthaven heeft vanwege die tekorten vliegmaatschappijen gevraagd om vluchten te schrappen. KLM heeft dat gedaan met tientallen vluchten, maar niet alle maatschappijen zien dit zitten... omdat hierdoor veel vakanties in het water zouden vallen. Transavia vindt bijvoorbeeld dat er de afgelopen tijd al genoeg is geannuleerd... en ook TUI wil geen vluchten schrappen. De baas van Talpa vindt dat Johan Derksen een grens over is gegaan. Eerder deze week zei Derksen in de talk: zo dat hij jaren geleden een kaars in een bewusteloze vrouw stopte talpa Paul Reumer schrok van wat hij zag, vertelde hij op Radio 1. Het verhaal van Johan is één, maar de manier hoe daar, hoe, daar is geen tegenwicht aangeboden toen het gebeurde... en uh, daarmee zijn er uh, grote groepen in de Nederlandse samenleving uh, uh, zijn er geschoffeerd, voelen zich geschoffeerd en, niet, en niet serieus genomen. En dat kan in deze tijd gewoonweg niet, ook in dit programma niet. Eigenlijk zouden de VI-mannen gisteren hun excuses aanbieden, maar dat gebeurde niet. In plaats daarvan zei Derksen dat hij wil stoppen met de talkshow. Bouwbedrijven in Friesland proberen kinderen met een pop-up bouwplaats enthousiast te krijgen om later aan de slag te gaan als metselaar of timmerman. Op een basisschool in Sneek probeerden leerlingen een muurtje te metselen. De rechtheid en zo, dat het recht staat. En dat het goed ligt en dat het niet lijkt of het omvalt. Er moet heel veel voorbereiden plaatsvinden op kantoor. Uh, en er moet uh, heel veel geregeld worden, georganiseerd worden, logistiek verhaal. En ja, een klein gedeelte moet inderdaad nog op de, op de bouwplaats zelf uh, gebeuren. De rondrijdende bouwplaats gaat ook nog langs andere scholen in Friesland... om hopelijk genoeg kinderen enthousiast te maken. Krijg nog het weer, het is droog, maar wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Het weekend wordt iets frisser, er kan morgen ook een buitje vallen... al laat de zon zich ook af en toe zien. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Herenveen bij bresland 2 Twee kilometer file richting Noord-Holland op de afsluitdijk. Op de A7 tussen bresland -Dijk en Den Oever. 4 kilometer file en 20 minuten extra reistijd. A9 Diemen richting Alkmaar tussen Amstelveen en Aalsmeer. 3 kilometer file. Op de N231 Alfa aan de Rijn richting Amstelveen. Is een ongeluk gebeurd tussen Amstelveen en Schiphol. De weg is afgesloten. Het verkeer wordt om de plek van het ongeval geleid. Er staat een file op de N501 Den Hoorn richting Den Burg. Tussen het veer naar Den Helder en Den Burg.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 de politie arriveert voor je weer lopen. En hebt geleerd, zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje in even lucht? Dat wordt dan in immense mensereel. Die eindigt meestal in de cellen. Is men daarin al beland en is weer rustig op het strand. Maar s morgens ligt je weer in zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat en word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons ompooprezen on strand, Aan de rand van Nederland, aan ons ompooprezen on strand, Aan de rand van Nederland, aan ons ompooprezen on Ja, goedemiddag. Welkom terug bij uh, <laughs> morgen is het weekend. Wat gaan we vandaag nog doen? Uh, we gaan de expert zo bellen. En, uh... Ja, we gaan hem bellen. Ja? Oké. Okay. We gaan hem bellen. Ik dacht dat hij langs zou komen. Ja, hij komt wat later langs. Hij is nog uh, thuis. Oké, okay, we expert, bellen we. ook. Uh, ja. ja. Zit de wereldbol te tekenen met zijn kleindochter? Oké. Okay. Moet ik hem gaan bellen? Ja, gaan we bellen. Ja. We gaan en vol uh, ja. Ja, ik praat het wel vol. Daarna komt dan uh, de uh, mop van de week. Ik ben heel benieuwd of die de vorige kan overtreffen. <laughs> en <laughs> om half twee komt het album van de week. En dat is uh, uh, Skunk van Doe maar uit 1981. beetje ter nagedachtenis aan Henny Vrienden, die uh, helaas ons nee, is ontvallen. Oh, oh, oh, ik ga je zo en doorgaan. dan gaan we de uh, agenda doen. Succes! En uh, dan zijn we alweer aan het eind van het programma, zo langzamerhand. En de expert is er inmiddels? Expert aan de lijn. Oké, okay. expert. Hallo, hallo, hallo. Hallo, welkom. Ja, goedemiddag. <laughs> ja, dus uh, mooie wereldbol had je gemaakt met, uh, met je kleindochter. Nou, ik, ja, kleindochter die is heel trots op. De, de, de, de kleurtjes die ze kiest, daar is ze wel zo trots op. <laughs> ah, mooi zo. Hartstikke goed. En wat is je ja, dus Thailand erin? gevonden ja. en, en, en Nederland op de bol? Oh, nou, dat is knap. Ja, Nederland dus is klein op de bol. Nederland is heel klein. Ja, het is op de heel bol. klein. <laughs> en Thailand ook gevonden? Ja. Oh, mooi zo. Hartstikke goed. Nou, we hadden een uh, vraag aan je voorgelegd: van uh, misschien dat uh, Pim te beter kan verwoorden. Ja, de vraag is uh, de nut van de ruimtevaart. Er is op dit moment een discussie gaande. Toch met alle problemen en alle geldzorgen en zo. Um, heeft de ruimtevaart uh, opgebracht wat wij dachten? Of moeten we daar misschien gewoon uh, van zeggen... nou, sorry, uh, die investering is zinloos geweest? Ja, ja, ja. Maar nou, dat is een goede vraag. Bedoel, gaat er een hoop geld uh, om in uh, ruimtevaart... Dus ik heb nog eventjes opgezocht bij de NASA. En die hebben het over meer dan 2000 spin-offs. Oh. Sinds 1976. En, en dat uh, is? Sorry? Wat zijn spin-offs? Spin-off is dat uh, je ontwikkelt iets. En een, een fabrikant die zegt. Hé, hey, maar dat is wel handig voor mijn onderneming. En die gaat het verder commercieel gebruiken. Ja, bijvoorbeeld de theefalpan is er eentje. Ja. Ja, ja, ja, ja. Waarvan we nu zeggen, er zit... Uh, uh, Kankerverwekkende stoffen. Ja, <laughs> dank u. <laughs> Zo blij ja. Ja. hebben we ermee. <laughs> oh, je, je hebt zeker, zeker Lubach gemist. Die zegt van, uh, kanker is heel goed voor de uh, maatschappij. Nee, heb ik gemist, ja, inderdaad. Ja. Oh, Oké, okay. nee, dat was, die was van, uh, ging vooral om roken. Oh, ja, ja, ja. ja. Maar we hebben het je. hier over. Ja. Ik heb het verhaal gelezen van die meneer uh, De Waard. ja. En het verhaal van die Russen, dat klopt wel. Dat is, uh, dat is nu echt een probleem. Want we kunnen dus niet uh, de, de Russische ruimtevaarttak uh, gebruiken... voor de nee. lancering, et cetera. Ja. En terwijl we dat wel eigenlijk uh, altijd al uh, gedaan hebben. Ik heb met een collega gesproken afgelopen, uh, afgelopen week. Dat is oh. collega Martin. Martin Kaspers uit Zandvoort, die woont ook hier. En uh, ze gaan nu bezig met de Ariane 6 te maken. Ik heb zelf gewerkt aan Ariane 4... En een hekel een beetje aan Ariane 5. Maar nu wordt Ariane 6 een beetje vervanger van dat Russische gebeuren. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk zeker nog twee ja, jaar. Ja, ja, ja. Maar over die spin off daar heb ik een klein lijstje van. Ja. Van die 2000 uh, dingen. Dat begrijp je wel, dat ga ik daar niet allemaal opnoemen. Dus nee. wij gaan een korte, korte samenvatting nemen. Ja. Uh, ze hebben gemaakt flessen voor waterzuivering. Dus filters voor kraanwater. Ah, ja. Uh, ze hebben medische monitoring op afstand hebben ze gemaakt. En dat wordt dus gebruikt door de medici nu. Uh, luchtzuivering voor medewerkers. Uh, Zonne-energie voor koeling van vaccins. Uh, veilige vliegen hebben ze. Uh, vliegen hebben ze veiliger gemaakt. Er zijn allemaal nieuwe materialen, licht en sterk. Hè, dat hebben we uitgelegd voor elke gram die omhoog schiet in de ruimte. Kost weer zoveel kilo kilo brandstof en kilo brandstof kost ook weer zoveel kilo brandstof. Dus een spiraal, daarom moet het heel licht en sterk zijn. Ja, ja. Uh, krasbestendige brillenglazen. <laughs> dat bescherming bij een ongeluk, bescherming met koude dekens. Oh, ja, ja, ja. Ja. Die hele gouden dekens, dat komt allemaal uit de ruimtevaart. Ja. Schokabsorptie. diverse fabrikanten van sport, sportschoenen gebruiken deze technologie ja. om de kracht waarmee de voeten op de grond neerkomen te absorberen. Okay. Ja, maar Peter uh, de Waard zegt eigenlijk, nou, we hadden misschien die investeringen beter wat uit kunnen stellen en daar andere dingen mee kunnen doen. Ja, zoals oorlog voeren of zo. <laughs> Weet je wat dat kost? Lees nou dat even de wat die... <laughs> industrie. <laughs> nee, je ja, had het is bijvoorbeeld ook over andere medicijnen en zo. Een milieu daar, dat ze, als ze nou, ja, maar ja, de, de de de de, de, de, de, de, de ja, Een van de hoogste technologieën is ruimtevaart. Want daar is de, de, het is zo'n uit, uh, uitdaging om iets in de ruimte te schieten. Daar kan ik een hele, hele aflevering over, over, over ja, doorduren, hoe, hoe moeilijk dat wel niet is. Ja, maar je kan geld maar één keer uitgeven. Dus het geld dat je uit, uit, uit, aan de ruimtevaart uitgeeft. had je ook aan iets anders uit kunnen geven. Dat is wat Peter de Waard eigenlijk zegt. Ja, dat was ja, misschien ja. beter geweest. Nou, dat, dat, dat, dat, dat, ja, dat weet je niet. Maar ik zeg van: als er veel geld is in een land zoals Saudi-Arabië. gebeuren er alleen maar verkeerde dingen mee. Ah, ja, maar we hebben het over toen de tijd Amerika, hè? Ja. Ja, ja, nou, ook die doen er we wel uh, met, met ook die wapenindustrie. Weet je wat dat gekost <laughs> heeft? Dus ja, je kan het geld wel even uitgeven. Maar ik denk aan, aan iets uh, positiefs en iets. eh, uh, uh, uh, vredigs. als ruimtevaart. lijkt me een goed doel. Ja, ja. Het is ook niet slecht voor het milieu. Nou, het is niet slecht voor het milieu. Het is ook niet helemaal waar. Nou, Ariane wel. Ariane komt alleen zo uit zijn uh, okay. raketmotoren. Nou, okay. ja, ja. ja. Maar ja, hadden we het geld bijvoorbeeld uitgegeven om de armoede op de wereld. of de, de honger in de wereld te verlichten. was het misschien ook goed geweest? Ja, ja, ja. Maar hadden er misschien nog meer mensen op de aarde geweest? Nou, ja, dat is toch niet zo hè? Nou ja, misschien namelijk nou vol te raken. Hè? <laughs> dat is misschien een vraag voor de volgende week. Hè? Oh ja. <laughs> Oké, okay, ik heb, er, ik heb, er, ik heb, er, ik heb nog een paar. Een paar ja, uh, leuk, schilders. ga door. Ja. Uh, kunstmatige armen. Uh, Sterfteberekening berekeningssoftware. Videoverbetering en herkenning. Oh, ja, Dat zijn leuke, ontzichtbare beugels voor de tanden. Dat heeft Tom Cruise dus ook. Die heeft dus ruimtevaart Ge gemaakt van TPA. Dat is een of andere afkorting. Ja, ja. Verbeterde radiale banden, een, een, een landmijnenverwijdersystemen, <laughs> draadloze apparatuur, satellietnavigatie, een memory foam met een tempo. Ah, ja. Ja, nou eerlijk gezegd ben ik niet onder de indruk, hoor. Ik ben niet onder de Sorry? indruk. Ik ben eigenlijk niet onder de indruk. Geen Roadmeld hele grote. Roadmeld nee. Ik ga nog even door, roogmelders. Oh. <laughs> en, uh, en dunne buisjes in het beton van landingsbanen en wegen geplaatst. Op deze manier wordt overtollig water afgevoerd, zodat de grip van banden op het wegdek ver verbeterd wordt. Ja, maar dat doet de landbouw al uh, 100 jaar, dus ja... Deze innovatie is nu te vinden in oversteekplaatsen voor voetgangers, zwembaden en dierenverblijven. Ah. Nou, houdt er wel even mee op. Oh, je hebt infrared-oorthermometers. Eh, ah. <laughs> nee, nou, even zeggen. En, en een hartpomp voor. Uh, uh, Verticular Assistant Device een, hart, een hartpomp ja, okay. voor pa patiënten. Ja. En als maar goed, we... ik hou op, want we zijn er veel te veel. Wat moeten we nou naar uh, Mars, volgens jou of niet? Is dat goed voor de mensheid? Of, uh, moet je ja, ja als we opstappen liggen, is het ideaal natuurlijk. Want kijk, lanceren vanaf, uh, vanaf uh, de aarde is gewoon heel, heel problematisch. Omdat wij, we, de aarde is best groot, dus de, de, de, de, de, de zwaartekracht is een groot probleem. Dus ja, ja. als je een tussenstation kan maken in uh, Mars... Ja... Ja. Dan kun uh, uh, je misschien wat verder uh, ontdekkingen maken. Om waar naartoe te gaan, hè? Om daar naartoe te gaan, precies. Om, om uh, als de aarde te volgt, of, of een andere planeet uh, ah, je, stuk te maken. Ja, heb je hebt ja. te veel science fiction gelezen, jij. <laughs> nou, we hebben een planeet gevonden, hè? net zoals de aarde zijn. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Alleen een beetje ver. Ja, een beetje te ver, Ja. ja. Nou ja, je, je, wat ze zeggen, hè, invriezen van, van mensen en dat je dan uh, langer kan uh, yeah. overleven. Ja. Yeah. En als je natuurlijk heel hard gaat, dan leef je langer, hè? dat begrijp je ook. Want het is, uh, het ja, klopt. Ja. Nou, je leeft langer en de tijd wordt korter of zo, toch? Ja ja. ja, ja. Nou, misschien is het dan voor de volgende vraag, of voor volgende week, hè? Wat, wat ook een moeilijke vraag. Ja. Ja. Oeh, daar niet zitten te wijzen. Ik moet naar de tekening kijken. oké. Okay. <laughs> nou, nu <laughs> dus <laughs> ja, dus we hangen we weer op. Ja, is nee, de, de vraag voor volgende week is... is er leven buiten de aarde? Ja? Tot volgende okay. week. Ja. Oké, okay. ja. okay. ja. bedankt. De doei, doei. Doei. doei. mop van de wikkelijker. Sorry, was dat? Er... Dat kan ik ook. Dat is fluit zingen. Dat heb ik thuis zelf geleerd. Moet je ook maar eens proberen. Niet nu. Right. Uh... Sorry, het is meer mijn fout. Ik, ik zie heel veel mensen kijken van een eh, mooi nummer, maar uh, waar gaat het over? Het is mijn fout. Excuse. Het is een nummer dat ik uh, heel goed ken. Het is een Chinees nummer. Vandaar dat je het niet kan verstaan. Um... Een Chinese Evergreen, die mijn oma vroeger altijd van mij zong om mij te troosten. In tijden van nood. Uh, het is een prachtig nummer, Kleine Duizendpoot, zo heet het. Ik, ik, het ligt me nogal na aan het hart. Um, ja, ik weet, ja, ik weet niet wat jullie wel en niet van mijn jeugd weten, maar ik ben natuurlijk in China geboren. En ik ben daar opgegroeid. Uh, mijn oma die heeft mij gemaakt tot de Chinese man die hier voor je ziet staan vandaag. <lacht> Ze heeft me alles geleerd dat ik weet. Laat ik een boekje open doen over mijn jeugd, waarom niet? Het is feest. Ik, euh, ik ben in China geboren, ik ben daar, ben daar grootgebracht door mijn oma op het Chinese platteland. En we waren de beste vrienden als wij hand in hand liepen door ons dorp Hiao. Langs de grot van Jiaolin. In het land waar de rivier Li altijd klateren door het dal van de Yangtze stroomt. Daar ligt mijn bakenmat. Daar ben ik opgegroeid. Oude mijn borstbeen. <lacht> mijn echte ouders zag ik nooit. Mijn ouders die, die, die werkten in de grote stad en die stuurden geld naar huis hè, zoals dat ging toen. Naar mij en mijn oma op het platteland. Mijn, mijn, mijn ouders, ja, die zag ik denk ik één keer in de twee jaar. Ik zal je eerlijk zeggen, als ik mijn ouders nu zou zien... ...ik zou ze niet eens in elkaar kunnen houden. De Langspeelplaat van de Week Ja, deze week is de Langspeelplaat van de Week... Skunk van Doemar uit 1981. En dat is natuurlijk omdat we afscheid hebben moeten nemen van Henry Vrienten. Ja, trieste. Ja, ja trieste. Nou, hij heeft veel meer gedaan dan ik dacht. Ja, Ook ja. voor uh, die televisiefilm, uh, muziek geschreven en zo. Dus, ja, uh... en we en... ja, en hebben musicals. Dat wist ik ook allemaal niet. Meer? Nee, ik ook niet. Nee, nee, nee. Nee. Dus we beginnen met uh, Doemar, sinds een dag of twee. Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd, sinds een dag of twee. Ze is Ze is erbij. Ze is van mij. De mop van de... Week. Sorry, was dat... Oké, okay, dat kan niet wel weer. Ja, gaat uw gang, ja. Een blondje belt haar beste vriendin... met geweldig nieuws. Ik heb een zwangerschapstest gedaan... waarop haar vriendin vraagt... en, waar het moeilijke vragen... Zo'n plaatje doen. Ik heb er ook eentje. Er staan twee domme blondjes bij het stoplicht. Zegt de een: het is groen. Zegt de ander: mm, laat me even nadenken. Een, een kikker. Sorry, was dat. Mijn <laughs> om oh mijn, oe ik heb pijn, al oh, zo'n fijn tot over mijn ogen, mooi liefst op jou. keer op keer, start ik weer neer. Ik kan niet meer koten. Oh, who's De Kets met One Way Wind. Ja. Ook mooi nog natuurlijk, hè? Ja. 1971 zag ik ongelooflijk, hè? Ja. Bang, hè? Het. ja. Och. Ik weet dat. Uh, dit uh, ze, toen. Dit is van die gouden LP, LP. Het zat in een gouden hoes. Oh ja? Ja. Kets. Ja, dat zou, ja. In, uh, en zou ik niet weten, nee. Ik weet, het was wel een van mijn favorieten. Had je wel vindt, uh, ja, platen gekocht van de Kets? Ja, één. Eentje. <laughs> ja, leuk. Ja. Goed. Dus, uh, nou, voor de rest, wat heb ik... Oh ja, Jan Musk, die, die heeft natuurlijk Twitter opgekocht. Nou ja. En uh, ik denk dat dit een nep verhaaltje is hoor, dus leuk uh, nepnieuws nieuws verspreiden. Musk zegt op Twitter dat hij zijn zinnen op Coca-Cola heeft gezet. Gezien de inhoud van de tweet zal het om een grap gaan... Uh, van de Tesla-opera-richter en multimiljonair... die eerder deze week een stap dichter bij de overname van Twitter kwam. Hij heeft hem al overgenomen. Ja, klopt. De volgende wat ik doe is Coca-Cola op, uh, opkopen... om cocaïden weer aan terug te brengen. Al dus Musk, die graag roeriges, uh, uh, roering veroorzaakt via Twitter... Twitter. Luister nou, al overeind staan uh, Pim <laughs> van dit oh, nieuws. Tot, de hele ding is valt uit elkaar. Ja. <laughs> in het begin van de uh, begintijd van Coca Cola, het drankje kwam in 1886 voor het eerst op de markt, zou cocaïne deel hebben uitgemaakt van het receptuur. Het is ook echt dat, dat de Coca Cola uit mijn jeugd is niet meer de Coca Cola van tegenwoordig. Nee hè? Ja, door nee. die cocaïne natuurlijk, hè? Ja, ja, ja. Nou, ja. En door dat suiker duw. is het toch wel een stuk minder geworden, denk ik, hoor. Ik denk ja. ook dat, su dat dat het voornamelijk is. Ja. Nou, echt toen die, die, die kroonkurken eraf gingen... Ja, het was het toen, toen was Ja, was de smaak ook meteen helder. ik ben echt grote coca-cola drinken, hoor. het oude flesje. Ja. Dat was ook zo'n mooi flesje, ja, natuurlijk. Ja, schitterend, met, met die mooie hals. Ja, gedraaid, en dat. ja veel te duur natuurlijk, ja. Ja, ja, ja. Maar ja, ja. nou, weet je wat de beurswaarde van coca-cola is? Nee, 253 miljard dollar. En Zo. Musk heeft maar 284... Oh nee, wacht even. De, uh, de beurswaarde van... Uh, van Coca-Cola is 284 miljard. En ja. Musk heeft maar... 253 miljard. Oh, Ik lees het verkeerd ja. om. Ah. En uh, dat, dat, dat vermogen... zit grotendeels in aandelen. Maar goed, uh, ja. hij kan het niet eens kopen. Hij heeft geen centjes genoeg. nee Maar hij vertelde later inderdaad... dat het, het was inderdaad een grap. Want hij wil toch ook... Gaan promoten dat Twitter een uh, platform is waar je alles kan doen. Gewoon leuke verhaaltjes zetten en zo. Dus, uh. Onder andere Coca-Cola optreden. Ja. Ja. ja, ja. Dus. Uh, ja, wat heet het? Rusland maakt ook gebruik van uh, oorlogsdolfijnen. <laughs> uh, de, de, de, worden, de dolfijnen worden gebruikt op de marinebasis in Sebastopol aan de Zwarte Zee. Uh, die stad ligt op, een schiereiland, uh, op het schiereiland van de Krim, dat in 2014 door de Russen is, onze oh. moeilijk woord, geannexeerd. Oh ja, ons moeilijk woord. <laughs> ja, ja. En die stad ligt, uh, liggen een aantal Russische oorlogsschepen buiten bereik van Oekraïnse raketten. Dus, ja. Uh, yeah. Dat is wel zielig inderdaad, ja. ja. Ja, weet je, die beesten moeten op mijnen af en al dat soort dingen meer. Ja. Maar ja, ik denk niet dat de Russen daar echt erg mee zitten. Op de nee, een of andere nee, manier. Nee, zeker niet. Nee. Uh, de Milieuvergroening van Zandvoort uh, uh, is gegeven. Ja. De provincie oh. heeft, uh, of, althans de rechter heeft uitgespraak gedaan. En uh, ze hoeven niet op te geven hoeveel stikstof... Want althans, ze moeten nu wel gaan opgeven hoeveel stikstof er uitgestoten wordt. Maar het is niet te herleiden uh, hoeveel het was ooit... Dus of het meer is geworden of minder is geworden. Ja, ik heb gehoord op de radio, er werd uh, gezegd... de rechter keurde het goed. Omdat ze uh, de rest van het jaar minder gaan racen. Ja. Daar geloof ik helemaal niks van. Nee, volgens mij is er elke dag wel een race. Ja, uh, ja. Ja. Ja. ja, goed. Ik ben in ieder geval blij dat het weer doorgaat. Ja, nou, ik vind dat dus. de F1 mag wel doorgaan... maar dan moeten de rest van de... Moet wat minder, wat minder herrie, inderdaad, ja. Ja. ja. We gaan weer bijna afronden, hè? We gaan hè? weer Start bijna afronden, ja. uh, yeah. Agenda? Ja, agenda. Wat, wat heeft ze het... Uh, agenda voor... Uh... Maar nu eerst even muziek. Oké. Okay. Eef, dat was Eefje de Visser. Mocht u nou zeggen van nou, dit was echt zo geweldig. Die is, is uh, 30 april in uh, de Philharmonie, in de Grote Zaal. Uh, dat is die. We hadden nog wat in de Philharmonie. Uh, gif heb je nog. En er was, oh ja, 4 en 5 mei is er een, uh, een, een, een, toene een musical over uh, de, uh, 11 september, de dag van de aanslagen. Het Amerikaanse luchtruim werd gesloten. Uh, alle landen, uh, 38 no uh, vliegtuigen noodgedwongen in het Canadese stadje Gander. De gemeenschap sloeg de handen meteen in één... en vingen alle 7000 gestrande reizigers op... Uh, om die voor meerdere dagen te... Uh, te uh, verwelkomen. Het is een, een hele leuke musical met heel veel humor. en uh, ja, maar moeten We moeten Marja een beetje excuseren, want haar kleinkind is in de studio. <laughs> met twee honden, dus ze wordt afgeleid. <laughs> Ik wat afgeleid, ja. Morgen, de 30ste, is er uh, de KNRM uh, Reddingsbooddag. Dat is een open dag van de KNRM in Zandvoort voor donateurs en andere belangstellenden. Het is dus ook altijd erg leuk om naartoe te gaan. Ja. En als je gedoneerd hebt, mag je, mag je meevaren, toch? Volgens mij wel. Volgens mij zit er een, een, een, een iets in. Ja, ja hè, dat je kan meevaren. Ja. Ja. Ja. En 28 mei, dat is nog een eindje weg, maar dat is wel heel leuk. Dan is de Spartan Race op ja. het Padhuisplein. Oh, en dat gaat door het hele dorp met allemaal extra, uh, obstakels en afstanden. Afstanden die gelopen moeten okay. worden. Ja, nou, onze expert heeft net verteld dat hij al aan het oefenen is en dat hij echt mee gaat doen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, in zijn dromen. Uh, <laughs> Kom met die Sportal Race. Ja. <laughs> dus, en wat de 4 en 5 mei te doen, of althans 5 mei, bevrijdingsdag hier in Zandvoort, staat niet in, op de agenda. Dus ik weet het niet. Nee, nou, dat komt nog wel, dat, duurt, hoewel, dat is redelijk snel natuurlijk, 4 en 5 jaar. Ja, dat is volgende week. Ja, volgende week. Volgende maar goed, dag, daar, ja. het, uh, het, uh, Goedemorgen Zandvoort gaat daarop in. Ja, dus, dat Dus die zal ja. dat wel... Uh, goed opgelet, ja. ja. Dus nou, dat was uh, de agenda. Agenda, oké. Okay. Dus we nemen weer afscheid. We voor, nemen afscheid deze voor, van, uh, van deze week, ja. Dus, nou, iedereen ja. bedankt en tot volgende Vergeet week. Vergeet het moeilijke woord niet. Nee. Geannexeerd. Geannexeerd. En waar ja. moeten ze naartoe sturen? M. kop Apenstaartje. Zfmzandvoort.nl Ja, het lijkt hier wel de zoete inval. Weer een bezoeker. <lacht> Goed <moet> hier. Ja. <lacht> Gauw muziek. Oké. Okay. Tot volgende week. Tot volgende week. to